De Brekers of de dagelijkse beslommeringen van een wonderlijke familie, geschreven door Peter Reumer. Vandaag, ik zie, ik zie wat jij niet ziet. Uh, oh, hey, wie kan het hebben? Nog jij allemaal wachten? Blake, we werd gebeld. Oh, waar zit hij nou? Blake, Blake. Hallo! Ben je gebeld? Ja, als mijn vader. Zo vroeg al. Ik moet je het ontbijt gaan maken. Oh, vandaar. Man, die schijnt het zo ver te ruiken. Ja, ach ja, het is een gaaf, Ja, ja meester. Zo, mensen, goedemorgen. goeiemorgen. Toast is de koffie Brian. Meestal wel, ja. Dat wat wacht je dan op? Schiet nou op. Wat sta, wat sta je Dat Niet te geloven. Terwijl je schoonvader naar zijn werk moet. Smacht naar zijn ouderwetse bak afschuwelijke slobber die alleen zijn schoondochter kan zetten. Is dat een compliment? Dat ja, vraagt niet. Ben je opgetogen? Ja, deze man is klaar voor de arbeid. Arbeid? Ja, ik heb, ik heb een, een, een snappeltje bij hem. Hij ja. heeft een kraam op de Noordermarkt ongeregeld goed. Uh, ken je dat? Waarom had hij de cello niet misdaan? Hij schijnt even geen taart te hebben. Oh. En Connie uh, wel? Ken je zulk een ten... Ken je mijn Wat Waar blijft de koffie nou? Ik heb geen uren in de tijd. Hé, hey, of je het kent. Jongetje, jongetje, wat moet je met onze mannen nog leren? Ja, ja, ja, ja, profiteer. Kom er maar even bij, dames. Kom rustig kijken. Wat kijkers kopen? Ik heb grote dingen voor kleine bretjes. Profiteer. <laughs> wat ga je daar verkopen? weet ik veel, dat hoor ik straks wel vanuit. <laughs> ik kan het schelen wat ik verkoop. Het gaat erom dat je roept. Hey, wat, uh, wat was dat voor u? Wat zie je eruit? Oeh. Huh? Ja, ik kom net uit mijn bed. Ga dan we maar weer gauw in of ga je wassen? Hoe, wat een geur! Ja, ben ik er al uit. Is de krant al boven? Hij lag beneden op de mat. Heb u hem niet mee naar boven genomen? Hé, eh? waarom? Oh. Ik, ik dacht dat ik mijn voeten moest vegen. Ik dacht dat uh, Toos hem had neergelegd. Dat heb ik trouwens ook gedaan, mijn voeten gewijgd. Er zat een beetje poep in mijn schoenen. Poep? Hoe ho, ho, kon u dat nou doen? Dat heb ik niet gedaan, dat heeft zo'n hond gedaan. Die heeft pal van jullie deur, vier. vier, vier zo'n dikke je weet was, zo'n grote hoop. En, zeg Toos, waar blijft die koffie? Nee, oh. eh, ik ben misselijk. Nog geen vijf minuten op en ik ben nauwelm in. Ja, maar die krant. Wat zeg je er toch over die krant? Wat moet je nou met de krant? Er staat toch altijd hetzelfde weg in geir, hè? Ja, Harry leest alleen de sterren. Ja, die zijn toch ook elke dag hetzelfde? Je hebt het zelf kennen zien. Het komt allemaal uit. Harry doet niks zonder zijn sterren. Allemaal toeval. Ja. Zuiver toeval. Ik geloof erin. Jij gelooft ook in Sinterklaas. Laat hem maar, hij is er gelukkig mee. En ik ben de enige niet. De groten der aarde hadden een sterrenbeeld en geloofden daarin. Er zijn wereldberoemde maagden, uh, ik dus uh, en uh, Greta Garbo. Was dat ook een maag, sterren? Volgens huh? Harry wel. Ik dacht ook wie raakt die dramer nou toch? Greta Garbo. En uh, Louis XVI? Wie? Dat is Lodewijk XVI. Koning van Frankrijk. Dat ken niet. Nee, Frankrijk heeft geen koning, die heeft een president. Hoe heet het, die, die lange met die grote neus, die, die uh, Pompidou? Ja, nee, die is al lang dood. Nee, je dat wel? Daar wist ik niks meer. Nee, geen kaartje gekregen. Koning van Frankrijk in 1800 en uh, zoveel. Een groot man, gesneuveld onder de hakbeel. Ja, nou, nou, dat vind ik een, dat, een heel aardig detail. Kan je niet zorgen dat dat jou eens een keertje overkoopt? Nee, en, en, en nog veel meer. Ik sta niet alleen. Nee, zwakzinnige genoeg. Ik ga die krant zelf wel halen. Maar zo voel je vingers, dinges. je grijpt zo in de smeerboel. En je raakt al genoeg. Waarom gaat hij nou? Waarom gaat hij maar zich niet even wassen? Koffie is bijna klaar, mensen. Peek schenk jij zo in. Ik ja. me nou aankleden en mijn werk. Werk je nog steeds in die koffie-shop ja, ja, ja, ja, En ik moet behaast ook. Zeg, let op, die krijgen dat. Die krijgen dat straks koffie dan wij. Zeg, wat heb jij met haar gesproken? Verdarrie! Moet je toch eens kijken, wat is dat nou? Dit... Hey, haar, waar ga je heen? Mijn handen wassen en dan naar bed. En hey, je komt er net uit? Ja, in mijn sterren staan, voor zover ik ze door de derde heen kon lezen. dan stond dat ik vandaag beter in bed kon blijven. Nou, oh. ja, kijk dan. zijn die sterren toch nog ergens goed voor? Hoe laat had jij met happy afgesproken? Ah. Wat was dat nou? Zeg maar, wat, wat heeft die oliewapper nou? nou weer? Wat was dat pekend nee, Maar Ja, weet je, het. Het is die oliewapper. Oh, wat is dat? Wat is er, haar? Ik, ik had er niet uit moeten komen uit mijn bed. Wat is er nou gebeurd, hè? <laughs> ik, ik, ik ben door mijn bed gezakt. Oh hemel. Keihard op mijn hoofd. Ik gekomen. Keihard. Oh. we oh, oh, oh, Ja, daar word je groot van, jongen. Toos, waar blijft die koffie nou? Ik moet naar de markt. Ja, zeg, eerst even Harry verzorgen. Nee nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Niet aankomen. Moet je wat hebben? Was Handje met ijs? Ik moet naar de markt. Diep Nou wel. We hebben het nog niet eens ontbeten. voor op zijn hoofd bedoeld. Wat moet hij nou met een diepvriesmaaltijd op zijn hoofd? Uh, dan gaat hij verkopen, die oude op de markt. Diepvriesmaaltijd. Die oude. Over, over wie heb je het nou? Is dat zo, pa? Wat? Dat jij diepvries gaat verkopen? Ach, wat je toch nou? Kijk, ik weet niet wat ik ga verkopen. En die mal is net op zijn achterhoofd gevallen, die zegt maar wat. Voel je je nou een uh. beetje goed, jongen? Harry? Het idee, wie verkoopt er nou diepvries op de markt? Die handen Die draagt in vijf minuten om die handen weg. Harry, Harry, je kijkt zo raar. Uh, ik, ik. Ik moet. Even van... Ja, dat lijkt mij nou. Kom maar mee. Kom maar mee, dan mag je even op ons bed liggen. Nou, daar hou niet ze van. De man is gewond, bed. De man stelt zich aan. Ja. Hey, Tozi, waar blijft mijn koffie oh Ah, je kan de in met je koffie. Oh. Altijd wat bijzonders, onze haar. Ja, en dat legt daar met zijn vieze vingers tussen jouw schone lakens. Diep maaltijden. Maar nou, mij maar een bakje Koffie. Hey, hey, ik dacht dat jij vandaag aanwezig was. Wel, nee, jongen, nou, deal, hoezo? Nou, omdat mijn vader nou met jouw handel op de markt staat. Ja, ja, van die niet reguliere handel, ken je dat. Ja. Nou, daar heb ik mooi geen trek meer in. Maar ja, ik kon er ook geen nee tegen zeggen. Die ouwe verdient er ook een van mee, weet je. Hé, hey, gokkiewagen? Waarmee? hè? Ik heb een hele goede tip. Ja, een pijlje op je lip. Ja, <laughs> graag of traag? Graag. Nou, daar niet. Ik zet mijn money op kokette katinka S. Ah, oh, dat is een klasbakpiek. Dochter voor Ornitober en Spiria's Erasmus. En nou, dan weet je het wel. Wat ja. een pijl, jongens. Een pijl! Ja, nou, ik blijf liever gezond. Ik haal ja. liever mijn geld in mijn zak. Ja, weet je wat er met jou is? Jij weet niet waar je mazzel zit. Als je meer naar mij had geluisterd, dan was je nou namelijk Rijkman geweest. Ja, als je naar jou had geluisterd, had ik voor tien jaar in de bak gezeten. He -he. Nee, maar de ongebakken dijk heeft een eigen persoon. Wat zie je er wel lekker uit, moppie? Ruzie gaat met de controlerend geneesheer? Bieber hey. op, hè? Ja, ik moest er even uit. Ja. Hoe gaat het? Slecht, maar het zal snel beter gaan. vast. Ja. Ga zitten, ga zitten. Hé, hey, gokkiewagen. Uh, Paarden. Ja, de reis van half vier, beslissen. Doen het niet, haar is allemaal door, kaart. de ja, Donald nee. Duck. Wat? Donald Duck, Wint. <laughs> Donald Duck, man joh? Ach, je weet toch waarom hij waarom Donald Duck heet? Het dat wacht op naar de finish, Donald Duck. Hoe haalt hij je hoofd? Doe nou coquette katinka, dat doe ik ook en ik wil niet meteen dat je al je centen kwijt bent. Donald Duck. Harry, doe het niet. <laughs> 25 euro. Harry, je bent gek. Nou ja, nou ja, het is een volwassen man. Ik bel dat wel even door. Donald Duck. Haha. Hé, Donald, gebruik het in de telefoon. kun je eens een stom wezen, Je moet je niet een haar haupje laten lijmen. Is Fokker er niet? Nee, hoezo? Hij zou er moeten zijn, ik zie hem bedoel ik. Ja, ja, ja, je bent nog een beetje in de war. Fokke staat op de markt. Hij komt wel. Ja, net als Donald Duck. Drink je wel? Whisky met ijs. Whisky met ijs? Ja, maar zonder whisky. Alleen het ijs? Voor tegen mijn hoofd. Het begint weer te kloppen. Oh, ja, ik merk het ja. Toon, Pilsie. En een beetje ijs voor z'n kaars. Een geldje voor Donald Duck. Nou, die is mooi klaar bij mij. Zal maar kraken, zegt nou, waar is die lala wel? Ja, nou klopt het weer. Ja, het ijs komt dan. Wat kijk je, man? Heb ik jou wat gevraagd? Je hoort me toch wel? Hé, uh. hey, ik heb je wat gevraagd. nou? Uh. Uh. Nou, waar is die bij de handen? Die scharrel in en zo'n vriendje van je. Huip yeah. is aan de telefoon. Hij verliest veel geld. Ja, dan kan je gerust zeggen. Ja, wat denk je? Wat denk je? Ja, ja. Wat voor handel die knuis met mij gegeven? Diepvries maar ah, Jij dan even buiten, ja. Diepvriesmaaltijden! Dat zei ik. Diepvries. Ja, dat zei hij. Ja, hoe haalt hij het in zijn kokusnoot? Hij wist het. ja, Natuurlijk wist hij het in Galba. Nee, Harry wist het. Ja, dan had hij hem wel eens mogen wakken. Ja, vanmorgen. Vanmorgen heeft hij het je nog gezegd. We hebben hem niet geloofd. Wij hebben om hem gelachen, maar hij heeft het gezegd. Diepviesmaalt. Hoe wist je dat? Ik weet niet, ik zag het. Zag het? Ja, Donald Duck zag ik ook. Hoe In eenen wist ik Donald Duck. Harry, ga je dat mee? Alleen vandaag. Ik kwam hier naar binnen. Nou, het is grugel hoor, ouwe. Er staat een geldje op. Hé, hey, wat doe jij hier, ouwe? Ik ben los, uh, Happy. Nou, dit is schitterend. Kunnen we even aftikken? Ja, op je bolle kop? Uh. <laughs> happy. Weet je wel wat je mij hebt meegegeven Ja, nou, nou het is mij verkocht als één pans. maaltijden. Doet het altijd zoveel mensen alleenig tegenwoordig? Ja, die pies heb je me meegegeven, die vies. In de ja, maar... volle zon diep niet. Ja, je, je had het toch wel even uh, kunnen toedekken? Ja, binnen het kwartier kon het allemaal hup je kijkt de container in? Maar uh, ben je besodemieter? Dat is 100, van 500 gulden. Hier, kijk eens, alsjeblieft. Zes piek. Oh. Ik heb twee van die dingen verkocht aan een vrouw die vroeger ze er een rietje uh. bij kon vragen. <laughs> ze hebben zich subs gelachen al die mooie maatjes. met je voor gekke maatjes van? kan ik nog even uh. inzetten? Ik ga naar huis. En die zes piek hou je, die hou ik zelf van mijn moeite. Hé hey, ik zou graag wel inzetten, ik ken het nog? Ja, niet nou, niet nou, ik ben even bezig. Ach, wat leuk, het wordt een meisje. Wie? Van zit van de bakker, dat wordt een meisje. Is die dan al bevallen? Nee, volgens mij loopt ze daar. Weet hij dat dan? Dat weet hij, dat ziet hij. Waar heb je, hij ziet dat, hij, hij ziet dat, hij Ja, ja, ik zie, het. ik zie het. Waar nou, in een glazen bol? Nee, hier, in zijn eigen bol. Ach, ik, ik, ik leg het zo wel uit. Waar kan ik nog inzetten? Op kokette Katinka? Nee, die reis die loopt al. Ik weet namelijk wie er gaat winnen. Oh, wat. Is Donald nou? Duck. Nee, zeg, jongens, daar is toch genoeg hè? Zo kan niet wel weer. We de. schrijven jullie dat niet. Hij is al gezind. Hij is te morgen op zijn kop gevallen, dat ah. zal het zijn. En dan weet die dingen van tevoren. Ja, ah, Rubis geloof ik niks nou, van. Nou, nou, hij heeft nog een rij van die diepsa. En hij wist dat mijn vader zou binnenkomen. Wist hij ook. Net... Nee, wacht nou, hem wacht nou even. Hey, Rumbo, eerlijk zeggen. Zit je nou weer te jokken? Ik zie het. Ja, maar dat was toch een geintje van Donald Duck? Heb er nog nooit met bij mee oh. gedaan? Wacht, ik weet het dit. is. Kun je me verstaan? Gehaktbal. Dat vraag ik je niet, slijmjur. Ik, ik ga je vragen wat wij vanavond gaan eten. Hé, hey, dat is een goede hè, Peek? Hè? Ja, dat zei je net ook al. Ik ja. zag wat u ging vragen en wist wat we gaan eten, gehakt. Nou, zie je nou? het maar, maar eh, gehakt, het is toch makkelijk zat. Jullie eten elke avond gehakt. Hé, hey, ik moet eerst weten wie die race gewonnen heeft. Even bellen. Harry. Jij moet rustig blijven zitten en niet te veel schudden met je hoofd. Moet je nog wat ijs? Uh, hoe zie je dat eigenlijk, hard uh, in kleuren? Hey. Hoe zie je dat nou? Gewoon, ik zie het. Nou, ik heb je nog nooit... Ik heb nood wel aan je gevonden, dit maar... Dit vind ik toch wel aardig oh, We worden rijkbaar, rijk worden we. Toto, tot, loto, tot. niks meer geheimen voor ons. Harry weet alles. 42, 6, 26, 21, 30, 2... En het reservegetal is 12. schrijf op, schrijf op, schrijf op. Schrijf op. Ja, ja, ja, ja, wie is dat Een pen. een pin! Nog een, nou, nog één keer. Nog een keer. Het begon met, met, met, nou, nou. Nee, nee, nee, ik... Ik zie het niet meer, nee. Ja, nou, maar nee. kom weer, kom weer, blijf kijken. Ja, zeg, het is de televisie niet. Ik, ik word weer moe, ik moet gaan, gaan leggen. Ja, maar zie, zie je nou nog wat? Zie je nou wat van die, van die cijfertjes? Moe, moe. Hier, alsjeblieft. Hier, ik heb een pen. Hier heb ik een pen, alsjeblieft. Kom op, kom op. Wat, waar is het nou? Zo moe. Het is nou gezin, paardbeeld het is weggevallen. Dat mekaar, het dat ging niet zo goed. Ik moet naar huis naar mijn bed. Ja, haar, goed hoor haar. gaat het wel alleen nog? Ja, ja, het gaat wel. Even, leggen. Ja. En doe voorzichtig, hè, ding is. En wat ik ooit heb gezegd, hè, van dat je van mijn parton door een auto mag lopen, dat heb ik, ik geen, daar heb ik geen zaven van gemeen, echt niet. Ik zie het niet meer. Ja, je bent moe. Hij is moe, pa, hij is moe. Nou, lekker naar huis, hè, en leg, hè. Ja, ja. Kan Poepie, twee meijerplaat, ik het inke lag een halve baan voor, gats in de fout in het secret. Heb je hebt gewonnen. Ken je dat? Twee meijer, gats in de fout. Zijn toch ook net wijven, die paarden. Kapot ben ik. Heb je heb me nog gewonnen, heb. Ach, Donald Duck. He? Twintig tegen één. kun je je voorstellen als die mafka van de zwager van je er een rug tegen aan het geworpen. Had hij nou toch een mooi twintig wielen zijn zak. Ja, ja, ja, ja, ja. Maar heb nog altijd pak weg vijfhonderd gulden verdiend. Oh, peanuts. Maar begrijp je het dan niet? Als we morgen van Harry horen wie er gaat winnen, dan zijn wij binnen. Uh, ik weet het niet, jongen. Volgens mij is er toch gewoon geluk. Nee, nee, nee, nee, nee! gezegd! Hij kan zo de kermis op met een op zijn hoofd als mijn zegt. Ja, gek, we houden voor onszelf. Nee, de ding nee. Nee, pa, dit gaat niemand wat aan. We lopen eerst binnen met hem, met Harry. En daarna mag hij van mij een paar bij Sonja Barend gaan zitten en alle kermis af. Nee, maar eerst ietsje voor ons. Kom op, pa. Hé, hé, hé, wat gaan jullie doen? Nou, dan gaan we gaan wachten tot Harry weer eens uitgerust. En kan zien welk paard voor ons morgen de schuit met geld komt uh, nee, gaat kom teken. op. Nou, jongens, we geloven toch niet meer in Sinterklaas? Laat hem nou maar, peking, laat hem. We houden het allemaal voor onszelf. Kom op. Hé, hey, ouwe, wat doen we met mijn handel? Mijn handen was het niet en mijn geld ook niet, tabee. Oké, okay, oké, okay. je zal wel gelijk hebben, tabee. En ik maak het wel goed met je. Want ik geloof niet in die draaf, maar toevallig is het wel. Doen, Duck, doen, Duck. Toon, doe mij nog maar een dubbele. Hoe lang slaapt de goede man nou al? Uren. Ik hou het bijna niet meer uit. Ik kan het eigenlijk nog niet goed geloven. Het was zo twijfels. Het was zo ook zij dat je de erbij stond. Hij wist het. Hij ik... zag het allemaal. Ja. Zal ik hem even wakken schudden? Nee, nee, dat hoeft niet, want ik hoor hem, geloof ik. Uh, uh, wat heb ik lekker geslapen, jongens. Wo hoe is het met je hoofd, hè? Ah, ik voel niks meer. Nee, dat is helemaal over. Oeh, wat een klap was dat, meneer. Net, toen ik uit mijn bed viel. Ja, dat is bijna een dag geleden. Hm? Daar hebben we het niet meer over, hè? Dat zijn nou belangrijke dingen. Zitten, zitten en concentreer je. Ja, nou, van, van mij blijft hij erbij staan, maar wij willen weten... Wie wint morgen de race, meneer? Welke race? De paardenrace! Weet ik veel. Maar we willen het weten. Ja zeg, ik ben niet helder zien. Dat ben je wel, Harry. Ga nou even kijken. Kijk op je beeld of je wat ziet. Je ziet het, Harry, je ziet het, je ziet het. Donald Duck. Diep Fries maaltijden. Ja zeg, ik laat me niet beledigen. Harry, Harry, Harry, wat is er een met je? De Trace. Trace, wat is er met ze gebeurd? Ik, ik, ik word een beetje eng van ze. Wat hebben ze nou? Ach, ze denken dat jij helderziende bent. Dat jij dingen kan voorspellen, hij. Ik? Ja, ja, ja. ja, ja. Denk dan even aan vanmiddag in het café. Ja. Ik ben niet in het café geweest, man. Ik heb de hele dag op bed gelegen. Hij wil het voor zich houden, weet je dat? Hij wil het gewoon voor is zich eigen houden. Voor zijn eigen. Peek, die linkbiegel. Hij wil het allemaal voor hem zelf houden. Ik zal het uit de Mag, mag, maar wacht, maar nou ja, Kijk, niet dat ik het leuk vind, maar er is een kans dat het weer weg is. Zo snel als het gekomen is, is het ook weer pleiten. Ik weet niet wat jullie het over hebben. Ik geloof al niet. Moment, moment, moment. Harry, 500 gulden. Wat? 500 gulden, Donald Duck. Je hebt gewonnen. Ik, hè? Oh, la nou, Ja, laat maar, pa, laat maar. Nou ben ik het zeker. Als Harry zich daar niks van herinnert, dan is het allemaal weer weg. Nee, ik, ik, ik weet niet wat er weg is, maar ik ben het zeker. Ik blijf hier niet. Ik blijf er niet langer tussen deze gekken. Hm. Trace. Heeft ze maar een asperintje, stopt ze broer onder de wol. Ze is hij compleet verschip. Nou, ik weet niet wat jullie zagen, wat Harry heeft gezien, hoor, maar ik zag het niet. Weg voorbij. Bakken vol met geld. Sloom vol. De hele lotto heb je opgenoemd ja, met je... het reservegetal. Ja, jij hebt weer geen pen bij je. Vijf minuten. Vijf minuten had je nog maar vijf minuten kunnen zien. Waar ga je nou heen, V. Ik ga naar bed. Wat een ellende, wat een malheur. Ah, kom nou op, ah. wat gebeurd is, is gebeurd. Dit konden jullie toch ook niet voorzien? Nee, wij niet. Maar die draai, hoor. Die, die, die, die die, die, is, die had ons dat toch wel even kunnen vertellen. Goedenavond. Mag ik een kopje koffie? Hé, hey, dat is toch even interessant dat ik jou hier nog even tref. Zo, hoe is het nou? Goed, hè? Goed. Oh, en uh, zie jij nog wat? Eh, ik zie prima. Mooi. Ja, niet dat ik erin geloof, maar uh, kijk eens. Huh? Vijf meijer van Donald Duck. Vijfhonderd gulden voor mij? Ja, vijfhonderd gulden voor jou, van vanmiddag. Nou, pak hem dan. Oh ja, ja, nee, nee nou ja, van, van, van vanmiddag. Ja, van vanmiddag. En nou, morgen, Harry, kom huh? op, hoor. Wie wint morgen de eerste race, hè? Ik weet het niet. Eh, nee, nee, nee, nee, nee. Die die zal het niet weten. Kom op, hoor. Ons kent ons. Geef me die tip. Ja, ik wil best, <gif> okay, maar... Oké, okay, begrijp ik. Hier, kijk. We zijn ook niet te kinderachtig. Eén, twee, drie meijertjes leg ik er bovenop. Dat is toch mooi, hè? Heb je toch even acht meijer in je zak? Dat is toch leuk? Want je kunt natuurlijk ook bij je benen breken. Begrijp ja, het goed, hoor. Ja, uh, Ja, niet lullen. Uh, uh, niet lullen, want je hebt nou je centen. Kom op. Wat zie je, hè? Want je ziet iets, dat heb ik vanmiddag wel begrepen. Dus vertel het nou maar eens aan mij, hè. Aan je buddy. O, o, o. Juist. Je staat op mijn voeten. Ja, het is Toffe hè. Hé, hey, wat zie je? Toffe of Starie Bleu? Uh, ja, je sterren. Ik zie sterren, ja, au, ja, ja, Bleu, hè. Ja, zie je, ik wist het wel. Heel goed, maandje. En mondje dicht tegen het andere, hè. Dat begrijp je natuurlijk wel niet verder vertellen. Want dan wordt H.P. alsnog erg boos, hoor. Begrijpt het goed. Oké, okay, bedankt wel. Ik zie je... Ik weet niet wat ze hebben. Maar ze zijn allemaal geschift. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! Stapel, Doom. geluisterd naar De Brekers of de dagelijkse beslommeringen van een wonderlijke familie geschreven door Peter Reumer. Peek de Breker werd gespeeld door Piet Reumer, Therese zijn vrouw door Tony Huurdeman, Harry Saku van der Made, Huip Ben Hulsman en Fokke Johnny Kraikamp senior. Technische realisatie Raymond van Maarseveen en Antoinette Dreugen. De regie had Hieron Muller.